Die commissie besloot eerder unaniem om het document wel vrij te geven... maar Trump had dat nu dus tegen. Memo is een reactie op het document van de Republikeinen... dat eerder door Trump is vrijgegeven. En daarin staat veel kritiek op het FBI-onderzoek... en op het ministerie van Justitie. De vermoedelijke leider van het Mexicaanse drugscartel Losetas... is opgepakt. José María Guizar Valencia werd aangehouden... in een uitgaanswijk in Mexico-stad...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 Het weer het kan glad zijn met minima rond het vriespunt. Zo komt mist voor. Vanochtend nog een enkele bui, maar vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt vanmiddag een graad of zes. Komende nacht regen en sneeuw, maar morgen weer droog met wat zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 BNN VARA Je luistert naar Risa met Risa Tisserand vanuit een nieuwe studio. Dus je gaat het nog meemaken dat er een uh, hele hoop foute dingen gaan gebeuren. Links van mij staat een technicus heel kritisch mee te kijken. Die gaat mij redden als het helemaal fout gaat. Maar, maar, ik ga proberen hier een mooie uitzending van te maken. Dat moet lukken, want ik heb zeven nieuwe en Fara Academy leden. En die hebben ervoor gezorgd dat we een heel fijn programma hebben samengesteld... voor jou om te luisteren hier op de vroege ochtend. Want langskomt een rapper die furore aan het maken is. Hij uh, zit op het label van Klas wat een, nou ja, toch wel een heel groot label aan het worden is van, uh, van een, een superproducer. Daar wil je zeker naar luisteren. En uh, later in de uitzending, en dan heb ik het over later, later, later... heb ik natuurlijk Peter Bouwman, heb ik hier zo. En die gaat jou vertellen waar je op moet letten in Gamersland. Maar voor nu. Genoeg gepraat. Tijd voor die plaat. Kijk, daar gaan we al. Hey! Sprins, get up! slide, mm. get off twenty. show baby I'm a talented boy everybody grab a body, pump it like you want somebody get up so here we are so here we are so here we are here we are my pays the crib what you want to eat real toy I don't serve ribs. you better be happy that dress is still on I heard the rip when you sat down Honey, <laughs> but that's alright. I, I clock them that way mind me of something James You. to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 Het is vies, het is een nood op je vraag. Het is smeren, het is een op je vraag. Het is ja, ja, ja, ja, ja. Het is een op je vraag. Het is ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hey, ik zie je daar, jij bent een dier van de nacht. Slaapt overdag en op jacht in de nacht. Uh-oh, maar niet wat je dacht. But like you make it raining. But as you please, forget not training. And leave it don't have no meaning. And also, leave it not much kleding. I'm a nood op your vraag Is peace. It's a nood op je vraag it's smear. It's a nood on your face, it's ja, ja, ja, ja, ja. It's a nood on your face, Wat op je vraag is, ja yeah. uh, Al die bitches weten hoe het gaat uh, Bad maar, olo, zet me dole, eh. olo, daarmee ken ik al die vrienden ja je maakt we hebben weten hoe het gaat. Ik gedraag massa aap, want dan krijg je resultaat. Hoe oh dan kom je niet te laat, anders wordt de niks kwaad. Ben de baas, baby, heb en mijn slaaf. Backstage steeds we hele vieze dingen. Ben met mijn niggers dus kom jij met je vriendinnen. Dicht Vriendin, lang, ben lekker, kom langs. En dan maken we een film, geen trillen. Het ene nood op do je vraag is vies. Het ene do op je vraag is smeren Het ene do op je vraag is ja, ja, ja, ja. Ja, het dan lood op je wraak. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Een mega hit, zo mag ik het wel noemen, het is busy. Met ja, staat op dit moment heel hoog in de top 40. Daarvoor hoorde je, uh, wie hoorde je daarvoor? Prins, of Ja, het duurde eventjes voordat we die in konden starten. Want we zitten in een nieuwe studio. Het is helemaal spannend. Echt gloednieuw. Het is allemaal net gebouwd en er zit een technicus bij. En die kijkt dan van wat er allemaal goed en fout ging. Nou, en dan mag ik dat uh, allemaal zo gaan uh, meemaken. En dat maak jij dan ook live mee spannend. Want ben je de eerste die het hoorde van wat er allemaal fout ging. En het kan daarna nooit meer fout gaan, omdat dan is dat allemaal gefixt. Maar ja, dat heb jij nog meegemaakt. Dan kun jij nog laten zeggen van ik was er nog bij toen uh, tijdens die eerste uitzending. Nou, het ging alles mis. Ries aanslagen. Maar ja, hebben ze laten wel teruggehaald met heel veel, heel veel ontslagvergoeding uh, teruggebracht. Nee, maakt ook niet uit. Je luistert naar Ries het programma waarbij we ook maar gewoon maar wat doen. Uh, omdat we ja, toch wel een beetje geld over hebben bij BNFAR. Dachten ze van nou laten we Ries inhuren. Het kost genoeg, maar dan heb je ook niks. En dan uh, gaan we gewoon BNF Academy leden opleiden. Want dat is dat, is, dat is uiteindelijk ook een beetje het is een beetje hun programma. Ze hebben niet heel veel te vertellen, maar ze maken het wel. En uh, nou ja, zo kwam een van de redacteuren, die kwam van de week bij me. Die zegt van ja, hoe spreek jij nou puzzel uit? Ik zeg nou puzzel. Ze zeggen het is niet puzzel. Ik zeg, nee, puzzel. Ze zegt, nee, puzzel. Ik zeg, puzzel. Ze zegt, ja, hoe, ga, hoe ben je hierheen gekomen? Ik zeg, met de auto. Ze zegt, is dat niet auto? Ik zeg, nee, auto. Nou ja, voordat je het weet zit je in een hele discussie. Toen dachten we, ja, kijk, dat is nou gewoon een uitzending waard. Daar gaan we het eens eventjes over hebben. Dieren Auto of auto, 7 of 7, pagina of pagina. Hoe spreek je nou eigenlijk uit? Verkeerde klemtonen, sinds accenten of intonatie. Extra letters midden in een woord plakken of woorden uit een andere taal lekker op zijn Nederlands uitspreken. We horen het allemaal wel eens. Maar hoe wordt het echt? Ik vroeg het de Nederlandse publieksjury op het station. Het latte macchiato, latte macchiato, latte macchiato, latte macchiato, latte macchiato, latte macchiato, latte macchiato. Latte macchiato. Latte macchiato. Auto. Auto. Auto. Auto. Auto. Auto. Auto. Auto. Auto. Aut... Tequila. Tequila. Tequila. Tequila. Tequila. Pizol. Takia. Pizol. Pizol. Pizol. Pizol. vanille vanille vanille vanille vanille vanille spaghetti spaghetti spaghetti spaghetti spaghetti spaghetti spaghetti spaghetti Wifi. Wifi. wi Wifi. Wifi. Wifi. Wifi. Wifi. Wi wi Conclusie: niemand weet eigenlijk hoe het moet, maar of dat nou nog echt uitmaakt. Als jij lekker je mail wil checken op de wifi met je expresso en je broodje avocado, moet je dat gewoon lekker doen. Bieren Academy. Zo is het ook maar weer. Uh, even lekker uh, de wifi checken met je wifi, kan ook natuurlijk. Je luistert nog steeds naar Risa. Aan de lijn heb ik dokter Sterre Leufkens. Zij is docenten Nederlands taalkunde aan uh, Utrecht. Taalkunde Utrecht in Utrecht. Wat is dat? Universitair docenten taalkunde in Utrecht. Nou, zo moet ik het uitspreken. <laughs> ja, Zie je, nou kom ik er al zelf al niet meer helemaal uit met die taal. <laughs> Hoe komt het dat uh, iedereen deze woorden zo verschillend uitspreekt, Sterre? Uh, ja, er zijn uh, verschillende redenen voor. Uh... Sowieso uh, vinden mensen het fijn om aan hun taal een beetje te laten zien uh, wie ze zijn. Dus bijvoorbeeld waar ze vandaan komen. Dat puzzel en puzzel. En ook bijvoorbeeld zeven en zeven. Daar kon je een beetje aan horen waar iemand vandaan komt. Of die uit het westen komt of uit het zuiden of het oosten. Mm -hmm. um, en mensen, uh, als het om leenwoorden gaat. Dus uh, wat, nou, spaghetti hoorden we al. En latte macchiato. En wifi En nou, prosciutto heb je ook. En chorizo. En wat heb je allemaal. Met dat soort woorden vinden mensen het ook vaak... Um, cool om te laten zien dat ze de taal... waar zo'n woord uitkomt... dat ze die ook een beetje kunnen. Dat ze die beetje uh, Want dat staat wel uh, chique. Ja. Ja. Precies, dus dan uh, krijg je ook verschillen. Dan krijg je dat de ene Chorizo zegt... en dat de andere uh, Chorizo zegt. Dat soort uh, verschillen. En uh, Is er dan ook één juiste manier... om iets uit te spreken? Um, nou, dat hangt er vanaf... Uh, wat je wilt. Kijk, uh, als je bijvoorbeeld... avocado zegt... Ja. Um, dat is niet zoals het in de brontaal, waar dat leenwoord vandaan komt, wordt gezegd. Want uh, dat komt uit het Spaans. En daar zeggen ze avogado. Ja, maar uh, ik zei, ik zei een tijdje dus. geleden, zei ik hier op Radio 1 Advocado. Nou, de hele app stroomde vol met allemaal taalneuroten <laughs> en taalnaties En uh, uh, mensen, ja. mensen met dwangneurose die dan mij heel erg nodig moesten verbeteren. Ja, nou dan mag je ze... Uh, voor naar mij doorsturen, oh. uh, want het is eigenlijk een heel normaal proces dat je want zo'n klank als van dat woord avocado dat is heel vreemd voor het Nederlands. Dat hebben wij eigenlijk niet dat ja. soort woorden die met avo beginnen. Ja. Dus het is eigenlijk heel logisch dat mensen het dan een beetje Nederlandser maken en het volgende stuk. ...regels van het Nederlands gaan uitspreken... ...en daar advocaten van maken. Dus eigenlijk ben ik iemand die juist... De ...woorden in het Nederlands introduceert. Dus eigenlijk hadden ze mij moeten bedanken Precies. via de app van... ...Risa, dankjewel Inderdaad. voor deze wijze les. Daarvoor betalen jullie zoveel geld. Ja, klopt. Ja. <laughs> Hoe kan het uh, dat zoveel mensen toch denken... Dat ze, ...dat ze iets goed uitspreken... ...terwijl het helemaal niet goed is? Nou ja, het is eigenlijk allebei goed, maar op de ene uh, manier spreek je het uit zoals het dus in de taal waar het woord vandaan komt, woord. Mm -hmm. En de andere is zoals het in het Nederlands uh, zou klinken, als het een Nederlands woord zou zijn. Maar dus eigenlijk is het allebei goed, maar het hangt er maar net vanaf welke, welke taal je volgt. Zeg maar. maar betekent dat dan omgekeerd ook dat er eigenlijk uh, alleen wat aan de hand is als het om woorden gaat uit een vreemde taal? Uh, dat is in de meeste gevallen. Uh, maar bijvoorbeeld, het net, ik noemde net al even 7 en 7 en puzzel en puzzel. Ja. ja. Um, nou, puzzel komt trouwens ook uit het Engels. Dus ja. daar zou je ook nog... 7 uh, zal uh, uh, ook zou nog nog wel ergens uit het Latijns komen of zo, denk ik. Misschien heel lang geleden, maar, ja. maar dat is wel redelijk uh, het Nederlands woord. Oh, okay. Maar dan heb je dus ook weer dat het dialectverschillen zijn, de regionale ah, verschillen. Oké, okay, dan is het gewoon een accentje. Ja, precies. Okay. Ja. En bij 7 en 7 is het misschien wel leuk om te vertellen, uh, dat was dus oorspronkelijk een verschil. Ja. Maar um, mensen op de radio en tv die vonden het wel handig om 7 te gebruiken, want dan verschilt het duidelijker van 9. Van ah. Anders kreeg je nog wel eens verwarring van zijn ze naar 7 of zijn ze naar 9. Ah. Um, dus nu dus zijn ze op de radio bijvoorbeeld 7 gaan gebruiken, want dat was dan duidelijk. Dus wij hebben het verpest. Ja. Daar komt het dan op neer. Oké, okay, ja, sorry daarvoor. Uh, tot slot, je runt een uh, blog over taal en taalkunde... waarin uh, grappige onderwerpen worden behandeld... Um, en waar jij dan je mening over geeft. Uh, Erg jij als taalkunde nog aan bepaalde verkeerde uitspraken... of zeg je nou, eigenlijk vind ik eigenlijk alles wel goed? Uh, ja, ik erg me niet zo, want ik ben een taalkundige, dus ik doe onderzoek naar taal. Ja. Um, en dat betekent dat ik dit soort dingen alleen maar heel interessant vind. Net een beetje als, wanneer je planten onderzoekt, dan, dan ga je ook niet zeggen van... nee, dit is onkruid, dat onderzoek ik niet. Um, maar ik kan me wel soms natuurlijk erg graag mensen, zoals uh, iedereen. Ja. Dus als iemand heel uh, overdreven, laat en maakt ja, dan gaat uh, zeggen, dan denk ik ook Ga je me ook nou, nadoen. <laughs> laat hem maakt ja. Da. Ja, precies. Ja. Dat doen wij ook maar altijd dat is dan nu de groepen. persoon dat het woord uh, waar ik me aan erger. Ah, oké, okay, oké. Okay. Nou, ik heb heel veel personen waar ik me aan erger. Uh, aan jou in ieder geval niet. Sterren, mag ik jou in de toekomst nog een keer bellen? Want ik heb eigenlijk nog wel een andere dwingende vraag die ik eens met jou wil onderzoeken. Waar, is, goed, is, de de N, waar is de N gebleven uh, in de uitspraak van onze woorden? Ik, als ja, als je tegenwoordig radio luistert, journaal luistert... overal is die N verdwenen. Ja, ja dat is op zich een heel natuurlijk uh, verschijnsel. Uh, want het woord is eerder ook al duidelijk. Ook zonder die N weet ja. ik wel uh, wat je bedoelt. Ja. Um, Zul... Dus dan zijn mensen lekker efficiënt... en dan laten ze uh, die klank lekker weg. Zullen we hier eens een keer een onderzoek naar doen? Ja, graag. Dan gaan we dat doen. Heb ik nog één gewetensvraagje? Uh, lekker knetteren, harde rock? Of zeg je van nou, doe mij maar uh, lekkere disco-muziek uit de jaren zeventig? Uh, ja, het laatste, disco. Heel disco. Goed. Komt die voor jou? Dance Cross Floor.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 This shit, it gets dense She knows when I'm out I feel like she could just sense If I had a million dollars I was down to 10 cents She'd be down for whatever Never gotta convince know? I hope to die uh. Through my lover I'd never lie It'll be true I swear I'll try In the end It's him and I He's out his head I'm on my mind I've been to the end of time.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 with you, mobbing, get money, get high with hey. you, yeah. Cross my heart, hope to die, this is our I die. You can confide in me, there's none to hide, I swear. Stay solid, never lie to you, swear most likely I'm die with you. Cross my yeah. heart, hope to die, through my lover, I'd never lie, said be true, I swear I'll try. In the end, it's in and I. he's got his head, I'm on my mind. day, Bonnie and Clyde. The easy, him and I. hé hey, je luistert naar Risa. Radio 1. Voor mij heb ik iemand, maar wie heb ik? Je zou hem kunnen kennen van Boerenjongens samen met Pietje Bel. Hij is recent getekend bij Van Klasse. En als je hem laat spitten op een mic, kan je maar beter oppassen. Ik ben blij dat hij er is. Woenselaar. Woenselaar, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ben jij nog wakker of ben je net wakker? Ik ben nog steeds wakker. Je bent nog steeds wakker. <laughs> ik heb nog niet geslapen. Nou, je hebt nog eventjes, want ik hou je nog een half uurtje hier zo minstens in de studio. Misschien daarna ook nog eventjes. Gezellig. Um, ja, je kan het beter niet achter een mic zetten, want dan gaan de behoorlijke dingen gebeuren. Uh, ik heb hier nog een uh, spitsessie van jou liggen. Ja mm hoor. -hmm. Hey, hey, hey. Hey. Geen tim-tim-tim-tim-teunen, ah. maar voezelaar op een runner Jij ja, broertje ik run jij ja brood, wie we running Bakken op die gaitaar, plankgas, schijt daar Sportief net bijt daar, ja broertje Nico, haaah Nico, op de Kennedy Rappers lijken tot Kennedy, roepen bang maar bang er niet Als de boerenjonges komt ken je is te erg vriend Je roept mij, maar je ken me niet, test de celebrity Je, je, je doet hem nou ook nog gewoon mee. Ja. Is de, het is een sessie geweest bij 101 Bars. Mm -hmm. En die heeft 4,5 miljoen views op YouTube. Yep. Had je zelf verwacht dat dat zo groot zou zijn? Nee, nee. Heb je enig idee waar dat vandaan komt? Kun je niet. Misschien een, een, een nieuwe, nieuwe stijl in de, in de rap zien, denk ik. Ja, ja ik denk dat dat wel, wel ja. heel juist geformuleerd is. En, en ook dat, wij uit, dat ik uit de eind overkom, dus... Ja. Het geeft wel een nieuwe, nieuwe flavor. En dat het ook echt te horen is. Ja toch? <laughs> hey, ik ben van Haha. Uh, van de, van de heb je nog een fragmentje van je leven? Ik ben geen prater. Oké. Okay. Dus alles wat ik meemaak en, en shit die, die, die, die, die schrijf ik op en als ik nee. achter die mic zet, eet ik die mic op. Dat is mij uit laten klepsen. Ja maar heb je ook zeg maar wanneer je in de studio gaat dat je dan even een knop omzet van oké okay, nu boze Woensela. <laughs> Nee, maar het komt gewoon in één keer. Ik begin gewoon te schrijven en dan. Uh, wanneer ik achter die mike sta, gaat mijn, kom mijn, uh, kom die leeuw naar boven. Van. Kijk eens hier, hoeveel mics heb je al opgegeten? Heel veel, heel veel. <laughs> hey, um, ja, je, je, je staat een beetje bekend als iemand die, die niet, niet het achterste van zijn tong laat zien achter een, achter een microfoon. als hij gewoon hmm. moet praten. Hmm. Tegelijkertijd sta je ook weer bekend als die man die heel veel tekeer gaat als die microfoon open staat om te rappen. Ja. Waar, waar zit dat verschil voor jou? Ik weet niet. Ja, muziek is meer een uitlaatklep voor mij. Ja. ja. Heb je ook het gevoel dat je meer tijd hebt om na te denken over wat je wilt zeggen als, ja. je, als, je, als je moet spitten? Ja, want in het normale leven praat ik bijna nooit over mijn probleem. Nooit? Met, met niemand niet. E, dus. Hoe, hoe is, dat, is dat? Misschien gaat dat ver, maar is dat, is dat vanuit je opvoeding dat er niemand was om mee te praten? Of had jij vanaf het begin af aan zoiets van: nou, dat gaat niemand wat aan? Uh, ik denk de tweede. Ja? ja er waren wel mensen om mij in ieder geval, mijn ouders sowieso, maar uh. ik weet niet, ik ben, ik ben zo... Dat ik kan, ben een binnenvetter. Een binnenvetter, ja, ja dat is, dat is, een, dat is ja. een heel mooi woord daarvoor. Brengt, brengt je dat wel eens in problemen? Soms wel, ja. Op wat voor manier? Dan heb ik uh, soms uh, geen zin om niks te doen, gewoon. Gewoon alles, alles... Dan ben ik even geblokkeerd en dan oh, ja. denk ik van, laat alles maar zitten. Maar kan ik kan me ook voorstellen, want ik ken nogal wat binnenvetters... Mm -hmm. maar meestal op het moment dat dan die emmer overloopt... Mm -hmm. dan komt er een behoorlijk verhaal uit. <lacht> klopt. Is klopt. dat bij jou dan ook zo, van op het moment dat je dan echt alles hebt opgespaard, en je hebt zoiets van, nou nee, nu ben ik lang genoeg stil, ja. da dat je dan ook echt flink uithat? Mm -hmm. Ja, dan wel. Ja. <lacht> dan, uh, dan ga ik even tekeer. Wie is, wie is dan je uitlaatklep? Bij wie kan jij altijd terecht als je toch wil praten? Ik denk toch wel uh, sowieso mijn neven sowieso. Ja? Misschien ook mijn ouders, maar kun je niet. Dat is anders? Ja, kun weet niet. Je neven begrijpen je beter? Ja. Ja, ja. ja, dat, ja. Kan, dat kan. Ja. Dat is ook op een bepaalde leeftijd natuurlijk, hè? Ja, toch? Uh, nou, nou zeggen ze dat je een beetje bekend staat om je, om je boze raps. Mm -hmm. Maar ik heb je een paar keer ontmoet. Ik heb niet het dat je een heel, heel, heel, heel boos mens bent. Nee, dat ben ik niet, nee. Maar wat ik net al zei, de muziek is een uitlaatclub, dus... Daar ga ik alles in, in zetten, zeg. Ja, en dat, uh, dat doe je heel aardig. Ik heb hier een, uh, een track van je liggen mm -hmm. en dat is uh, geproduceerd door Esco mm -hmm. en die heet Bordeaux. Bordeaux, ja. Laten we daar even naar luisteren. Yes. We nee, moeten even kijken hoor. dit is weer dat gevalletje nieuwe studio, dat ik <laughs> zit te denken wat doe ik nou verkeerd? Ah, dat deed ik verkeerd. Nou, daar gaan yes. we. Bij SOS, let's Ik kom binnenvallen met een duel, dat is geen tweeling. Agressief net tweeling, tetto. s naar Bosco. Je torso wordt porto Spin je op de beats van s zeg hem let's go. Je bent zoals genoemd je pesto. Een mokker genoeg met pesto's, daarom. Motherfucker, bent de bom, Zeg me niet hoe het komt, Kom. ben een money, wil een toon. Na die ton wil ik een millie Aan het rennen voor familie, millie. Aan het rennen voor mijn hoe heet Aan het rennen voor me, kjerroosje. Lange meters voor me, isje. Die kippen spruit, fuck your six -pack. Je moet niet als je kiezen. Je moet niet tekken dat je is bent. Dus laat die zingen net al isje. Atlas leeuw net habisje. Ik ga mogen net die hijk met je toch. S-code, die moet je niet doen. Want die neppe kunnen dit niet hebben. Ja, ik ben een rapper, Ik ben niet op mijn level. Doe de money Zelfs niet met de devil, ben een warrior. Elke dag een battle, elke dag een race Voel me net als Vettel, deze dagen moet je gas geven Daarom ben ik dag en nacht bezig In de studio en een optreden ha, Laat de grond shaken, wacht even Ik wou alleen zeggen, ik ben hard bezig Ik ben dom bezig, laat ons wegen Ik ben recht op zee, jij maakt omwegen Je bent niet mijn soort Ga je kant geven ha. Ik zeg je eerlijk, ik ben niet te stoppen Ze willen liter toch die witte blokken, of die groene toppen. Ik ken die skere dagen, daarom dat we met die dingen fokken. Praat dat beter, hou een neger op me. 38 wil je niet meer fokken. En de EK die doet never stoppen. Fokken, portem en even enveloppen. Na 8 weken komen de toppen. Hij wil minder pengen, gooi wat kan stoppen. Met geen clown, wie wil jij gaan fokken? Ben nog steeds hetzelfde? En ik kan niet stoppen. Woezelaar die ze aan. Fans schreeuwen nu mijn naam. Maar ik heb nog niks gedaan. Nee, ik heb nog niks gedaan. Ik heb Facebookers en die vijf poekers ja die blijven ze draaien of ze gaan loesloes. Wel tien doezel met die tien doezel, wat het 20 doezel met die 20 doezel, wat het 20 doezel. Eén ah. vestje gekke ganu ah. Jong goon die graag op met een gekke koevoet. Kom, ik laat je meekijken. Ah. Niet bij Askei, blijf maar maar kijken. Ja. Ik kan niet meer op straat, blijf met de klaar, en ik kom vroeg thuis. Fuck shit, het is tijd Vraag niks aan jou, vraag niks aan mij. Ze ben op bitch, schoon mijn vloes op zij. kom maak ik mijn ouders blij. Jullie doen alles voor het fucking zijn, Ah, cool. ah. Woensdag. Bordeaux. Ga zo verder met hem praten. En er komt nog veel meer hier voorbij. Bij Risa. Risa. Consider a chain now <laughs> Dat een uh, prachtige clip met allemaal Lego erin en zo. Dat ging dan helemaal keren en uh, losgaan. Het was superkort, superkort. Het was eigenlijk altijd te kort. Uh, maar ja, dat is eigenlijk ook wel met alle goede nummers. Die zijn altijd... Ja, heb je in ieder geval altijd het gevoel dat ze te kort zijn. Je luistert naar Risa. In de studio heb ik Woenselaar. Woenselaar, we hebben net uh, naar jouw track geluisterd. Uh, Bordeaux samen met Esco. Tenminste, ja. Esco die heeft dan de, de productie gemaakt. Mm -hmm. Het is wel een uh, bijzondere manier hoe jullie bij elkaar terecht zijn gekomen. Ja, ja. Hoe is dat Klopt. precies gegaan? Via Wessima. Van ah, dat is een collega van mij bij ja. Fannix die ook ja. heel erg bezig is met talent. Ja. Ja. En die heeft jullie aan elkaar voorgesteld dan? Ja, ik had, uh, ik had een interview met haar, een ja. Fannix interview. Ja. En uh, toen zei ze tegen mij van, uh, waarom ga je niet met ASCO werken? Ja. Maar ik ben een persoon die niet zo snel naar mensen toe stapt van, kom maar gaan samenwerken. Dat hoort een beetje bij het introverte van je waarbij je het liever allemaal voor jezelf doet. Ja, snap je. Dus ja. uh, toen zei ik tegen mij van... Uh, Laat me, ik ga Esco connecten voor je. En laat ik jou weten, en, uh, twee weken daarna of zo, dat hij mij uh, terugconnecteerde. Uh, hier heb je zijn nummer, check even met hem. En het was toen maandag. En toen zei ik tegen hem, joh uh, broer, uh, gaan we werken? Toen zei hij, uh, ja man, school. En toen ben ik donderdag met hem in de studio ingedoken. En toen hebben we meteen dat eerste nummer Bordeaux. Oh, dat is meteen het eerste? Dat, ook was, meteen... de, dat was de eerste. Ik, ben, ik ben binnengekomen bij van klasse. We hebben tien minuten gepraat, zijn we in de studio ingegaan... heeft ja. hij die beat getikt binnen tien minuten. Oh, wauw, die heeft hij gewoon de plekken gemaakt. Ja. Dat is en wel en, echt een ex ja. Binnen een half uur of zo had ik alles al opgenomen, geschreven alles. En toen zei hij ook van, ja, nou, dan blijf je ook bij Van klassen. Uh, nee, dat was nog niet zo oh. snel. Maar Bart, Bart was sowieso al van... Uh, onder de indruk van mij. Bart is uh, de eenaar van Van Klasse, als ik het goed heb. Uh, de mede-eigenaar. Oh, zijn. de mede-eigenaar, ja. Hij ja, ja, en Esco zijn... Uh... Ja, want Van Klasse is een label... wat op dit moment uh, toch wel heel snel verroren maakt... binnen de hiphop scene. Klopt, klopt. En jij bent daar nu getekend. Ja. Dan de, de, de, heeft, heeft Esco dan ook zoiets van... ja, ik heb nog andere artiesten op mijn label... die, die moeten dan met jou samenwerken... of laten je helemaal vrij? Nou, nee, laat het wel vrij. Hij probeert mij wel steeds meer uh, te pushen met, met rappers uh, samen te werken. Oké. Okay. Ja, zodoende. En op wat, wat voor manier werk je samen met Esco? Is het in de studio dat hij jou alles laat bepalen? Of heeft hij toch ook wel een goede stem in wat, wat er gemaakt gaat worden? Uh, ja, hij heeft sowieso wel ideeën als ik, uh, als ik uh, studio tijd heb. Als ik naar hem toe ga, dan weet hij al ongeveer wat hij gaat maken. Ja. En soms maakt hij gewoon dingen waar hij van denkt dat dit gaat het worden, je weet toch? Ja. Voor hem. Dus bijvoorbeeld nieuwe stijlen qua beats. En jonge uh, is wel een uh, verfrissend iets voor me. Jonge jongen, wat, wat, wat is er met jonge jongen? Jonge daar ben ik niet eens boos. Daar ben je niet eens boos. Nee. Volgens kan... mij heb ik hier een stuk van liggen, toch? Ja, klopt. We even kijken of ik die uh, werk kan krijgen. Ja, Beats ja. ja. hey. by Sputz. Oh, cool. Whoa. Yeah. Yeah. Hey, hey, hey. Waarom kijk je hier, ik ben pas begonnen begon. die competitie, ik heb al gewonnen Breng alleen maar vier, breng alleen maar bonen Show me jongen Show me jongen Show me jongen oh so Show me jongen Breng alleen maar vier, breng alleen maar bonen Show me jongen Breng alleen maar vier, breng alleen maar bonen Mijn anker flip de keys, net als Maradona, Maradona. Nooit gepakt, F***ing士品. jullie praten veel en van Ik ben met Esco in de boot, dat zijn levels, jongen Die tek ik tek, laat die mannen lang, lang Niks is gelogen, nee, niks verzonnen. Ik ben een slimme, maar ik speel die hele domme jongen. Weef ik mijn papieren, dus bevaar mijn bonnet. Money is de motto, nee, ik kan niet zonder. Daarom blijf rennen en ik ben vlijm. Scherp blijft en een woenselaar die blijft erg. Mijn flow is nieuw en de jane bederft. Rippers in mijn stad doen, Essen, naar me wijk, effe. Waarom kijk je zier? Ik ben pas begonnen. Zie je competitie, ik heb al gewonnen. Breng alleen maar 4, breng alleen maar pannen. Show me young, show me young, show me young, show me young, show me young. Breng alleen maar 4, breng alleen maar pannen. Show me young, show me young, show me young. Breng alleen maar 4, breng alleen maar pannen. Een, een primeur, hè? Mm -hmm. Dus voor het eerst op de radio. Woenselaars, jongen, jongen. Ik begrijp <laughs> dat hier nog gewoon een rapper op moet komen, maar dat je nog niet eens hebt besloten wie daarop gaat komen. Ik weet al wie. Oh. Maar we zijn nog bezig. Oké. Okay. Kijken of hij erop wil. Maar goed, maar goed ik ga nog niks zeggen. We ik... moeten de luisteraars maar. Uh... Mag ik hem nog wel even verder draaien? Ja, voor mij mag ik. Ik vind het wel lekker, <laughs> Jongen, jongen, hier zo bij Radio 1, bij Woensela, waar ik zeg van Woensela, Radio 1, <laughs> Binevara, Risa. Hey. Ja, ja, ja. Waarom kijk je hier? Ik ben pas begonnen. Zie je competitie, ik heb al gewonnen. Breng alleen maar vuur, breng alleen maar bom. Alleen maar Show me, jongen. Show me, jongen. Show me, jongen. Show me, jongen. Show me, jongen. Show me, maar Show me, jongen. Show me, jongen. Show me, jongen. Show me, jongen. Show me, jongen. Show me, maar Show me, jongen. Show me, veel kans, veel stress, let, pussy, hello, kitty. We got a problem, geen wit meer, weinig tijd, ben busy. Je haat mij, maar ik heb skitties. Waarom kijk je hier, Ik ben pas begonnen Zie je competitie, ik heb al gewonnen Breng alleen maar vier, breng alleen maar bonen Show me Breng alleen maar vier, breng alleen maar bonen Show me Breng alleen maar vier, breng alleen maar bonen primeur, hier zo bij Risa, BNN en Radio 1, yes. Woenselaars, jonge jongen. So zo well. vers dat hij nog niet eens af is, maar zo lekker, en uh, je hoorde hem hier voor het eerst, ondertussen, ik ga zo trouwens verder praten, natuurlijk met Woenselaar, ondertussen mm -hmm. zit Britney Spears alweer twintig jaar in het vak, en uh, dan is het tijd voor een recap. Wat denk je dat het take to get om de paparazzi te laten alone? Um, ik weet niet. Ik weet niet. Is dat een van je grootste wishes? had your first kiss mm. <laughs> oh my god maybe 13 Sporting a newly shaved head and small neck tattoo shows up at Body and Soul Tattoo Parlor in Sherman Oaks to get more body art. The paparazzi and public wait outside for a glimpse of the pop princess's new look. Did she know what she wanted? Yeah, she just wanted something real small on her wrist, something dainty. 10 years married with two more kids house on a ranch house in colorado house in miami house in vegas I mean, trust me there are days that you know um, that I have I struggle with myself you know as I'm human and um, there's just days you can't really get with it and you just need to actually probably cherish those days and um, you you know pray about it I have a huge believer in prayer and God and I feel like if you if he's a part of your life then I feel like um, the sky's the limit So you don't have to head into another. Ik moet ook eerlijk zeggen... Als ik die nummer uh, luister. Dan krijg ik ook echt trek in van die uh, tropische kokosnoot. Die komt net uit Azië. En uh, daar, daar haal je ze dan ook. He. Dan ga je gewoon even zo, naar zo'n stalletje in Indonesië. En dan, uh, dan krijg je een kokosnoot En dan begint gewoon zo'n dame. Zo, echt zo'n hele fragiele dame. Die begint dan met een kapmes gewoon dat kokosnoot open te rammen. Terwijl ik zelf gewoon nog niet eens een, een, een flesje cola open krijg. Maar goed, dat is dan mijn probleem. Dat is natuurlijk haar probleem niet. Zij worden goed voor betaald. Tenminste, ook niet echt. niet echt. gewoon Nou, in ieder geval, je luistert naar Risa. Voor mij zit een woenselaar en we hebben net uh, geluisterd naar een nieuwe track van Woenselaar. Yes. Uh, vind je dat uh, spannend nog? Om een uh, nieuwe track zomaar te primeuren? Of zeg je van, nou, dat boeit me allemaal niet zoveel? Nee, nee. nee. Dat kan je allemaal wel, uh, wel, gewoon, uh, wel gewoon hebben. Jawel, jawel. Ben je toch heerlijk makkelijk en rustig? Uh, <laughs> mensen, mensen noemen jou wel eens een uh, typische straatrapper, een ja. rapper van de straat. Mm -hmm. uh, ben jij ook echt straat? Ligt eraan, ja, in welke, in welke zin straat? Nou ja, bijvoorbeeld dat je, dat, je, dat je ook echt stoute dingen hebt gedaan, zeg maar? Uh, ik heb al eens wat gedaan, ja, maar ik ben niet echt een. Ik wil niet zeggen dat ik een gangster ben of zo. Oké, oké, oké. iedereen je, je, heeft wel iets gedaan en zo. Ja, leven dat is ook gezegd. Maar, maar ik ben eerder een straatreporter, alles wat bij mij in de buurt gebeurt. Een mooi woord. Ja. Straatreporter. Oh, dat, is wel een, uh, dat is wel een mooie anekdote van uh, Ice Cube. Mm -hmm. Ice Cube die ken je tegenwoordig natuurlijk als acteur en alles, maar mm -hmm. hij is ooit als rapper begonnen natuurlijk mm -hmm. bij NWA. Mm -hmm. En uh, over hem werd altijd gezegd dat hij dan wel niet van de straat kwam, maar er was, waren weinig mensen die zo goed konden vertellen hoe het leven op de straat is. Als ja, natuurlijk. Hij. hij heeft ook wel dingen meegemaakt op de straat, maar ik bedoel. Uh... Hij rept gewoon wat hij heeft meegemaakt op de straat... of wat er op de straat gebeurt. En dat doe ik ook. Met een uh, stiekem toch wel een boodschap na, naar de jongeren. Van, doe dat niet. Snap dus da da je hebt wel het gevoel dat je daar een bepaalde, bepaalde verantwoordelijkheid Voorbeeld, voor hebt. Ja, zeker. Voorbeeldfunctie ze sowieso. Ja? Sowieso, ja, tuurlijk. Heb je dan zelf ook het gevoel dat al die, alle rappers dat hebben... of zeg je van, nou nee, dat betrek ik echt op mezelf? Uh, eigenlijk wel, ja. Het laatste of het eerste? de eerste. Het eerste, ja? Ja, tuurlijk. Kan je dan ook ergeren want, aan bepaalde rappers? Ja. ja? Tegenwoordig, die rappers die, die, die lopen met kettingen, lopen met duurste schoenen, dit, dat. Maar als een jongen van een gezin die het niet goed heeft en die ziet zulke dingen, dan gaat het fout bij die kind. Ja, want die heeft dat geld niet, dus die moet er op een andere manier aan komen. Ja, tuurlijk. En dan gaat hij stelen of wat dan ook. Oké, okay, en, en, en dan heb jij het gevoel van dat je ze ook moet vertellen: van nou, je hoeft niet per se merkkleding te dragen? Nee, hoeft niet. Ik draag ook niet echt dure merkkleding. Ik draag wel kleding van een bepaalde merk, maar ik ga geen duizend uh, euro voor een trui betalen of zo. Dat bedoel ik niet. Oké, okay, nu eventjes een gewetenvraag. Straks, straks ben, je, ben je de bekendste rapper van Nederland, uh, mm -hmm. Ali B -money. Ja. Uh, gaat daar dan wat in veranderen in de kleding die je koopt? Of zeg je van nou, dan hou ik het ook nog. Ik denk wel dat ik gewoon dezelfde stel aan hou. Ja, tuurlijk, als jij als rijker wordt, ga je wel. Tuurlijk ga je hey, dure dingen kopen. Maar ik zou niet, ik zou niet echt. Uh, hoe noem je dat? Flossen. Ja, ik ga niet echt uh, shine of iets. Ik ben niet van dat. Ze zeggen wel eens: uh, de rijken blijven rijk door uh, zich arm te gedragen. En de armen blijven arm door zich rijk te gedragen. Yes. Zie je dat ook zo om je heen? Ja. Het is wel een, uh, wel een uitdaging om daar dan een boodschap in te leggen... om mensen dat, dat gedrag af te leren. Mm -hmm. Ik heb wel met een uh, outfit van 2000 euro lopen met nul in je zakken. Ja. Of met een outfit van 100 euro. En dan gewoon maar niet En 100 in je zakken. Ja, precies. En ligt eraan hoe je het kijkt. En geen deurwaarde achter je aan. Dat is, nou wat ik bedoel. Dat is ook wel eens lekker. Uh, hoe zag je ouders dat je, dat je het uh, leuker vond om uh, te spitten... dan uh, bijvoorbeeld uh, dokter te worden? Op het begin vonden ze het wel moeilijk... Yeah. Ja? Ja, niet moeilijk, maar ze, ze wisten niet hoe of wat. Dus, uh, en toen zagen ze 101. Toen zagen ze shows, yeah. interviews. Yeah. En toen dachten ze wel van, uh, ja, oké. Okay. Oké, okay, nu, ja. nu is, is er dan ook sprake van trots in de familie? Is je vader of moeder dat, dat ze eventjes iemand aantrekken? ja, hey, dat is mijn zoon. Ja, zo zijn ze niet weer. Nee? Niet zo, nee, maar ze zijn wel blij dat ik mijn stap onderneem. Ze zijn gewoon trots op je. Ja, ik ben ook bezig met acteren, dus. Oh, echt waar? Ja. Oh, vertel. Ik speel in een serie die binnenkort uitkomt. Oh, joh, jeetje mina. Is... Maar ik ga jou niks vertellen, nee, helemaal niks vertellen. Nee, nee, nee, nee helemaal niks. Kan, kan je... Mag nog niet. Nee, maar jeetje, oh. ga, ga je het wel als eerste bij mij vertellen dan? Wie weet, als, als ik het naar, naar buiten mag brengen, als wij, ja? da, dan, uh... dan... krijg ik het als eerste werk, toch? Yes. Oké. Okay. Even kijken oh. wat heb ik hier allemaal nog aan uh, mooie dingen van jou? Hmm. Uh, de, de, de, nu, nu ben jij bezig met, met Esco, hè? We mm -hmm. hebben net een uh, toffe, toffe single van je gehoord, jonge jongen, jongen" ja. die nog moet uitkomen. Dus wat een komt planeurtje. De kom binnenkort. Twee, twee, drie weken ongeveer. Komt er, komt er dan ook een album? Een EP. Een EP? Ik ga eerst met een EP komen. Ja en daarna ga ik aan een album beginnen. En heb je dan als vaste producer Esco... of zeg je van nou, nee, dan werk ik gewoon met verschillende producers? Ik ga sowieso werken met verschillende producers... maar ik wil wel Esco sowieso de helft, sowieso, minimaal do laten doen. Want met hem werk ik het fijnst. Werk je het fijnst ja. met hem? Hey, daar is -ie. Het Toverwoord is gevallen. Betekent dat jij heel eventjes moet gaan dobbelen. En eh, vaste luisteraar weten. 12. Twaalf. Als de, de toverwoorden zijn gevallen, dan moet je eventjes bij jezelf na gaan denken... oké, okay, wat is er nou de afgelopen minuut aan bijzondere woorden voorbijgekomen? Want een van die woorden die gaat het zijn, meerdere woorden per uitzending. En die ga je aan het einde van de uitzending naar nou me toesturen. En dan kan je een Blu-ray pakket winnen. En uh, dat is een mystery Blu-ray pakket deze keer. Dus dan weet je niet wat je krijgt, maar het is altijd goed. Geloof mij nou, moet je allemaal mm. doen. Jij zei 12. Ja. Gaan we even kijken wat er in de kluis zit. Nou, kijk eens aan, het is, uh, het is carnavalstijd natuurlijk. Tuurlijk, dat moet jij mee hebben gekregen vanuit Eindhoven. Maar ook carnaval <laughs> wordt steeds meer geëmancipeerd. Dit weekend is het weer Carnaval. Overal waar Carnaval gevierd wordt, is een Raad van Elf. Die bestaat bijna altijd uit mannen. Ik ga bij de Vrouwelijke Raad van Elf in Kairiad langs om te kijken hoe het is om een vrouwelijke Raad van Elf te zijn. En met wie ben ik vandaag? Je bent met Prinses, deze reden eerste. Ik ben Karin, ik ben de adjudante van de Vrouwenraad. En hoe is het eigenlijk gekomen dat jullie een raad van elf van alleen maar vrouwen hebben? Ja, we hebben het geprobeerd om een mannenraad weer bij elkaar te krijgen. En dat lukte destijds niet, drie jaar geleden. En als je geen raad van elf hebt in zo'n dorp als dit, dan word je gauw vergeten. En toen hebben we toch geprobeerd om dames bij elkaar te krijgen. Dus het is een goed moment geweest om de traditie te doorbreken. Ja, dat kun je wel stellen. En er zijn er best wel die daar gevolgen aan hebben gegeven... die ons daarin uh, na hebben gedaan. Vrouwen in de Raad van Elf is tijdens carnaval een gevoelige kwestie. Hebben jullie daar ook last van? Nee, wij hebben daar geen last van. Wij krijgen geen commentaar. Het is inderdaad een gevoelige kwestie... omdat het van oudsher oude protocollen... Die, die laten zien dat alleen mannen in de Raad van Elf mogen zitten. Maar het is nu... 2018, is het niet een tijd om gewoon in de toekomst te gaan leven en niet de oude tradities te blijven volgen? Ja, voor veel gemeentes geldt toch wel dat carnaval echt van de oude tradities is. Ik ben er zelf wel voor om het te doorbreken, want ik denk dat vrouwen het net zo goed kunnen dan mannen. Vrouwen staan ook wel bekend omdat ze iets verstandiger zijn dan mannen. Merken jullie dat ook wel tijdens de avonden dat jullie ook mannelijke raad van elven zien? Ja, zeker. Nou zijn wij wel dames die overal een feestje van maken. En tuurlijk, wij drinken ook. Maar we proberen toch echt om niet de grens over te gaan. Wat je vaak toch wel bij mannen ziet, is dat er wel heel veel drank in gaat. Tuurlijk, bij ons gaat er ook drank in. Maar we blijven wel in die zin verstandig dat we allemaal weten wat we doen. Want we weten dat we in de picture staan. En wij moeten wel zorgen dat we ten alle tijde weten wat we doen. Jouw man heeft bij de oude Raads van Elf gezeten. Hoe staat hij er tegenover toen er in één keer vrouwen Raad van Elf was? John, die is ja, 25, 26 jaar, heeft hij uh, bij de oude raad gezeten. Toen ik in de vrouwenraad zat, vond hij het wel, wel tof en leuk. Maar je merkt wel dat sommige dingen uh, die wij doen... dat hij daar in een bepaalde zin wel moeite mee heeft... omdat het niet volgens die oude protocollen gaat. En uh, dat blijft toch bij mannen een beetje hangen, denk ik. En wat doen jullie dan niet wat volgens de protocollen wel zou moeten... Um, ik denk dat wij niet zo vasthouden aan als iemand een keer niet kan... omdat hij zich niet prettig voelt of andere verplichtingen heeft... wat natuurlijk altijd kan, zijn wij niet zo van je moet nu. De mannen waren wel altijd je bent met carnaval, dus je bent er ook bij, klaar. Omdat dan de vrouwen op de kinderen konden passen... en dan de mannen eigenlijk het feest konden gaan vieren... Ik denk dat jij de koe bij de horens pakt, ja. Zo, so, uh, ik denk dat de gedachtegang wel vaak zo is... en dat vrouwen zich makkelijker schikken dan. En mannen dan toch eigenlijk je dingetje gaan doen. Zo te horen is carnaval gewoon een heel lastig feest. Nee, het is een heel leuk feest. Alleen, sommige mensen kunnen er iets moeilijker om doen... omdat die vast blijven houden aan de protocollen. Maar je moet ook dingen los kunnen laten... want we zitten gewoon in een ander tijdvak als vroeger. Dat is heel, ik denk, heel het eieren eten van carnaval. Je moet gewoon een feestje vieren, want daar gaat het om. Bieren en Vara Academy. Een bijdrage van Jasmijn, een van onze nieuwe Bieren en Vara Academy leden. In de studio heb ik nog steeds Woenselaar. Uh, hmm. ja, ga jij dit weekend nog aan de carnaval? Nee? Ik... nee? Ik heb, ik... heb je dat überhaupt ooit gedaan? Ja, ja, zeker. Het moet ook haast wel, hè? Als je in die regionen woont, dan. Uh... Lamperat, jongen. Ja? <laughs> <laughs> Grappig om je ja, dat zou te horen zeggen. Hey, uh, nou ja, we hebben het allemaal een beetje besproken. We hebben een lekkere primeur gehad. En ja. we, hebben, we hebben sowieso afgesproken, natuurlijk, een beetje. Het, het staat eigenlijk nu al vast dat je bij ons gaat primeuren in welke serie <laughs> je gaat spelen. Dat uh, komt, goed, komt, goed, komt goed. Die hebben we een beetje Goed. ik ga je heel erg hartelijk bedanken. Nee, yes. En uh, tegen de tijd dat die EP uitkomt, dan uh, kom je toch zeker ook weer even langs, hè? Ja, zeker, zeker. zeker. Heerlijk. Um, ik heb voor jou straks een team aan uh, topadvocaten, beginnende of nieuwe topadvocaten, die uh, voor jou de toon gaan zetten in het strafrecht. Het zijn drie dames die... Uh, ja, die heel snel verloren maken. Nou ja, dat hoor je hier natuurlijk altijd. Talenten hier bij Risa op Radio 1. En ik ga straks beginnen met een track van... Uh, ik denk... En ook.